Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een Joodse restaurant in Amsterdam is vannacht opnieuw beklad. Op de ramen stonden antisemitische leuzen. Het is niet voor de eerst dat zoiets gebeurt. Al meerdere keren werd het restaurant beklad of de ramen ingeslagen. De eigenaar dacht toen al dat het om een gerichte actie ging. Bij de buren gebeurt nooit. Er wordt nooit gesproefd, Alleen bij mij. En het is geen gericht uit. Nee, ik kan toch niet. Voor een van de eerdere acties is iemand veroordeeld. Wie er nu achter de bekladding zit, is nog niet duidelijk. Technische mbo-opleidingen moeten gratis worden, zegt de vereniging Duurzame Energie. Want we komen duizenden technische mensen tekort, terwijl we die hard nodig hebben om zonnepanelen, laadpalen en windmolens te bouwen. Om meer technische vrouwen te krijgen, moeten die een bonus krijgen als ze een techopleiding doen. Lady Gaga heeft haar twee pitbulls weer terug. De honden werden deze week gestolen toen een hondenuitlaatsservice en mee aan een wandel was. Een jongen werd daarbij zelfs neergeschoten. Een onbekende vrouw heeft de twee pitbulls naar de politie gebracht. Na nou, de daders wordt nog altijd gezocht. Precies een jaar geleden was ook in Nederland voor het eerst iemand positief getest op corona. Die allereerste patiënt werd gebracht naar een ziekenhuis in Tilburg. Dat was een spannend moment, zeggen de artsen die erbij waren. We hebben de spullen klaargelegd, we hebben de beveiliging gewaarschuwd. Dat de patiënt zou komen, dat hij een andere routing over de SEH zou gaan. En we zijn begonnen met de pakken en de spullen klaarleggen en de pakken aandoen. Achteraf was dit wel een heel belangrijk moment. Een begin van een jaar met corona. En nu heeft hij eerste patiënt gezien? Ja, nou ja, niet iets om heel erg trots op te zijn. Ik ben vooral blij dat de meneer zelf niet ernstig ziek is geworden. Om zeker te weten dat deze man corona had, werd hij in het ziekenhuis getest. Deze man zag als een van de eerste de uitslag daarvan. Ik heb al hele tijd zitten denken, er zijn in alle landen om ons heen positieve. Er kan niet zo zijn dat wij in Nederland niemand hebben. En toen we er een hadden, ja, was echt wel heel spannend. Ook spectaculair. Het weer dan nog, het is nog wat grijs hier en daar, maar later steeds meer zon. Het is tussen de 8 en 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Onderweg zometeen Cowboy Gerard en de Rode Ridders. Riders moet ik zeggen. Tom Manders, beter bekend als Doris... Maar eerst Annemarie Klassina de Reuver. Roepnaam Annie, geboren in Rotterdam op 19 februari 1917... en al daar overleden op 1 januari 2016... was een Nederlandse zangeres. Ze was een van de populairste Nederlandse zangeressen... in de jaren 40 en 50. En Annie de Reuver erfde haar voorliefde voor muziek van haar moederskant. Al tijdens haar schooltijd begon ze met twee jongens. Het muzikale trio de Rhythm Aces. Daarna zong ze bij een amateur big band de Blue Blowers. U hoort er nu Annie de Reuver met... Voor jou pluk ik de sterren. Voor jou pluk ik de sterren van de hemel. Voor jou haal ik de maan wat dichterbij. Voor jou alleen, voor jou, zou ik alles willen doen. Als jij een beetje houden kunt van mij. Voor jou jag ik de wolken van de hemel. Voor jou zorg ik voor eeuwig zonnestrijd. Voor jou, alleen voor jou, heb ik een droompaleis. Als jij daarin mijn sprookjesprins wilt zijn, voor jou, ja, ik de wolken van de hemel. Voor jou, zorg ik.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 Je ziet hem wel eens zwalken op het Rembrandtplein. Bij Ajax not. Met zijn hand op zijn hart, waar zijn kaartje zit. Voor Ajax Feijenoord. Maar daarna zakt hij af, naar waar hij begon. Hij rent voor zijn leven naar het station. Weet je wat? Rotterdam.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 Het begint wel heel dapper aan zijn dag, die uit naar, naar Ajax, Fije Noord. Maar de nachtwacht van Rembrandt interesseert hem geen fluit. Wel Ajax, Fije Noord. Zelfs als het club wint, roept hij geen joeg, hij Met zijn voet op de want voelt hij zich pas blij. Weet je wat de Rotterdammer het mooiste van mogen de laatste trein naar Rotterdam, dat weet het kleinste keer. Hij vindt Amsterdam wel aardig, maar hij doet een dubbele moord.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 spelkaarten. Nou, verhoorde Tom Anders als Doris met de laatste trein naar Rotterdam. Zie je hem zelf het lokaal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 Na nu dominatie binnen de jazz kan pas een eind door de komst van de bebop in de jaren 40. Maar we blijven nog eventjes in de jaren 30. De Ramblers met vrijgezellenlied.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 en als je alles weet, dan weet je nog geen Toen mijn tante tien jaar was getrouwd, bracht meneer de oude paard haar een kindjes zwart, als rood was een reuze exemplaar. Die viel meteen van schrik in wijn, maar mijn tante riep wel draag. Dat komt vroeger, was ik dol op die kwarta chocola. Maar je moet niet alles weten, van wat er heer gebeurt. Want als je alles weet, oh heer, dan leef je geen seconde meer. wat er denkt hier van die deel. Die maken je wat vreemd En als je alles weet Dan weet je nog mee. nee In de keuken van een herenhuis Zat de keukenmeid Marie Toen mevrouw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 Die maken je van spreek En als je alles weet Dan weet je nog geen hey.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 Wanneer je alles maar had, wat op je hart graag bezat, wat hou een dode voel. Want juist die dagelijkse jacht naar wat bezit en wat mag, geeft aan je leven doen? Een beetje gok moet er zijn, een beetje knok is wel fijn, dat houdt je jong en mooi. Zodra een mens geen ideaal meer heeft, heeft hij het leven niet te vergeven en hij is onverwijl Leven dat is vechten voor je broodje, je bezwijkt niet van een stootje je op het einde dan het loodje. Is het het mooiste als je gaat? Precies zo kaal als toen je kwam. Het baat je immers toch niet al te Je al de rijkdom van de aarde. Je hebt er niks aan in je kist. Het enige lichtend ervan is dat je familie erom te wit. Wanneer je alles maar had, wat op je hart graag bezat, wat oud en je?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 14 oktober 1926 en al daar overleden op 18 februari 1985 was de Nederlandse zanger uit de Amsterdamse Jordaan en daarna strat hij ook op als acteur en televisiepresentator en Albert wordt meer dan 35 jaar na zijn dood nog steeds herinnerd. Als een van de beste zangers die Nederland ooit voorbracht. Is voor zowel het levenslied als uh, opera. Zoals hij zo mooi kon zingen. En ja, natuurlijk zijn dochter kennen we allemaal. Willeke Alberti. En dan hebben we nog. Uh, en dan hebben we nog Johnny, hè? Johnny de Mol. Die heeft hem zandvoort. Je De hem nu: Willy Alberti met Geef mij maar Holland. Geef mij maar Holland.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 Zoveel lieve meisjes, er is nog zoveel zonneschijn. Naar Hamelen vertellen we niet. Kunt u ons de weg naar? Zacht. Weet u ook de weg? Ik weet hier echt nog slecht. Kunt u ons de weg, de weg, de weg, de weg, de weg, de weg? Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? De kortste weg, ik wil terug. U hoeft ons maar te wijzen tot de boord, maar vlug. Kunt u ons de weg naar Hamelen? Kunt u de weg, naar Hamelen, vertellen de neer. Komt u ons de weg, naar Hamelen, vertellen de neer. u ons de weg, maar Hamelen, vertellen de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 Een wil wel, maar de andere wil weer niet. Hey hey, ha ha. Het is maar jachten en maar jagen en iedereen Die lopen s avonds weer in, maar de resten degen niet. Zie ik de mensen lopen, dan ben ik stom verbaasd. Ze hollen en ze vliegen, ze hebben altijd haast. Genieten van het leven, dat is er niet meer bij. Geen tijd meer voor een praatje, ze rennen je voorbij. Dan kijk ik naar de lucht en denk dan met een zucht. Het weer is goed, maar de mensen deugen niet. Hey, De een wil wel, maar de andere wil weer niet. Hey hey, ha, ha, het is varianten en varianten. En iedereen, die loopt zagen. Het weer is doen, maar de mensen deugen niet. Ze willen alles hebben, de mensen zijn verwend Ze willen alles kopen, al hebben ze geen zend Ze kunnen niet vertropen, wat of een ander doet Ze mopperen en klagen, al gaat het nog zo goed Dan kijk ik naar de lucht, en denk dan met de zucht Het weer is toe. maar de mensen degen niet hey hey. Ha, ha.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 Die lopen maar de mensen niet. Hey, hey. Ha, ha. Hey, hey. Ha, ha. En dat was het stemmingstrio met het weer is goed. Nou, daar mogen we zeker niet over klagen. Zo hebben we sneeuw en min 6, 7 in Nederland. Ik geloof zelfs uh, min 10 en nog hoger. En ja, dan in één keer stijgt de temperatuur weer naar ja, zomerse temperaturen. Nou ja, het is officieel natuurlijk de uh, temperatuur van de lente. Maar uh, ja, als we toch richting de 20 graden gaan... dan vergeten we toch eventjes dat we vorige week toch sneeuw hadden. Zie we hem, antwoord. We gaan door met muziek van Petrus... Reumer, beter bekend als Piet Reumer, baantje rap, Geboren in Amsterdam op 2 april 1928. En al daar overleden op 17 januari 2012. Was een Nederlands acteur en presentator. En hij is vooral bekend voor zijn hoofdrol in de televisiereeks Baantje Waar ik nog steeds heel graag naar kijk, worden nog steeds oude uitzendingen uitgezonden. En Blijft altijd leuk. Behalve de Baakjeserie speelde Rummer ook met, uh, mee in uh, Stiefbeen en Zoon... en het schaap met de vijf poten. En uh, over het schaap met de vijf poten gesproken... Het, uh, er heeft hij een lied gezongen in 1969 samen met uh, Leen Jongewaard. U hoort ze nu met Vissen. Voor mijn part word ik arm, heb ik het nooit meer warm. Voor mijn part moet ik verder leven zonder blinde in de darm. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen... en dat is vissen...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 Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Vissen. Op vier. Er hangt een lapje voor de brievenbus, en in de tochtigste kieren zit papier. We waren heel erg hard, en niemand hield van ons. Maar we hadden thee en nog geen tv, maar wel radio en lange vingers. We gingen nog in bad, haartjes nat nog even op, totdat vader zei: vooruit naar bed, dan kregen we een kruid mee.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 De van die blankerskoel, die won viermal goud in Londen. Als je jokte, was dat zonde. De zo van klaar, in het derde vredesjaar. Toen was geluk heel gewoon. Die schooltas bleek het eerste teken, dat de zaak al was bekeken. Voor zover je zonder plichtsbesef. Thank you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 Koninklijk bestaan is hem slecht vergaan, want zijn hart kende slechts arm. en om men het ook beziet niet ander liefde gaat het niet, nee, nee, nee, nee, nee, dan gaat het niet. Hij verdiende hopen geld, deel door de zinheid en geweld, rijk was zijn enig doel, maar zijn hart bleef koel. Verwanden een beeldschoon meisje dat u hare lippen liet want onder liefde gaat het niet oh nee dan gaat het niet en zo werd hij schattenrijk had hij van zijn sluwheid blijk steden weg een mens pak, was dat even straf maar het eind was de gevangenis want praat bracht hem niet. en achter tralies leef men niet oh nee dan leef men niet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 Wat is jullie verdi? Met zonder liefde gaat het niet en daarvoor. 1948, toen was geluk nog heel gewoon. Er is ook nog een televisieserie van geweest. Hè. Zand voor het lokale noemen Bad de Zandvoort. Onze openingse moet ik zeggen. Louis Davids, pseudoniem van Simon Davids, geboren in Rotterdam op 19 december 1883. En overleden in Amsterdam op 1 juli 1939. Was een Nederlandse cabaretier en revueartiest. En hij staat als een van de grootste namen. Bekend als een van de grootste namen van de Nederlandse kleinkunst. En u hoort hem iedere week met zijn herkenningsmelodie. Weet je nog wel... En nu hoort u Louis Davis met Zomertelegrammen. Boulevard, liefdespaar, bandmuziek, romantiek, avondrood, echtgenoot, worsteling, echtscheiding. Atmosfeer, zomerweer, chevrolet, kusduet, minnevuur chemistuur stuur, keisteen gruis, ziekenhuis. Zomerlucht, vogelvlucht, bedelaar, Wolkenhaar, vrijheidsdrang, straatgezang, diender en veenhuizen. Schaatsenzaken. Ijsvermaak, zomertijd, nadigheid, nepbalans, surseance, ochtendkrant, binnenbrand. Voetbalmatch, algeklets, geklets. Buitenspel, doelpuntrel, kampvechter, scheidsrechter, voetbalvuur, kaakfractuur. Heidebruin. Heuvelkruin, dagjeslui, regenbui, moederkift, vaderdrift, kinderspeen, handgemeen. Weesperplas, oevergras, engelaars, monsterbaars, alcohol, visserslol, in de gracht, opgebracht. Muiderslot. Jachtverbod, Boerenland, Dilettant, Foksterrier, Jachtplezier, Schuttersblijk, Onderlijk. Volkstuinhuis, Windgeruis, Bloemengeur, Tuinhuisdeur, Tochtpasquil, Moordgegil, Tuinhuislat, Tuinbloedbad. Plansoen, zomergroen, boerenmeid, zalugheid, liefdesband, stadsamant, straal naïef, tatjesdief. Infanterie, schoolkompi, wegenstof, hittesof, kolonel, dienstbevel, wegengroep, ertesoep. Maneschijn, Milicijn, Keukenmeid, Malligheid, Mingekwel, Kindgestreeld, Zoengeklap, Moederschap. Uit. Op de tent naar Marokko. Oh, wat een fijn. Op de tent naar Marokko. Een fijn. Op de naar Marokko, het is oké. Okay. Op de naar Marokko, ga je mee. En bij al die Bedouinen, uit ieder s'avonds zitten grienen, gaan we schapenboutjes eten, niet vergeten. Op de tandem naar Marokko, Fijn. Op de tent naar Marokko, een verstijning. Op de tent naar Marokko, het is oké. Okay. Op de tent naar Marokko, ga je mee. Op de tendem naar Marokko, oh wat fijn. Op de tendem naar Marokko, een verzijn. Op de tendem naar Marokko, het is oké. Okay. Op de tendem naar Marokko, ga je mee. En bij al die Arabieren. Vieren, ik dekt die kunnen smoren, al het komforen. Op de tent naar Marokko, oh wat fijn, pijn. Op de tent naar Marokko. een bestijn. Op de tent Marokko, het is oké. Okay. Op de tent ga je mee. So die.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 dat met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. De volgende plaat is Het Dorp, een lied gezongen door Wim Sonneveld. En de tekst van het Dorp is geschreven op de melodie van La Montagne, La Montagne van Jean Verrand. De Nederlandse tekst is geschreven in 1965 door Friso Wiegersma... onder pseudoniem van Hugo Verhagen, dat was de partner van Sonneveld. Het arrangement is van Bert Page die ook de leiding gaf aan het orkest. U hoort Wim Sonneveld met Het Dorp. Ik wens u nog een hele fijne week. Fijn weekend en ik zeg uh, misschien tot volgende week en ik zeg tot ziens...